We gaan verder. Oké. Het is zeer belangrijk wat wij nu gaan doen. is eigenlijk cruciaal om dat te ervaren. Te begrijpen waar het over gaat. Want elke ervaring, elke ontvangst van licht. En elke hindernis om licht hier te ontvangen hangt van wat ik nu vertel. Wil ik, probeer ik te vertellen. Alleen de zoger kan het vertellen. Ik heb nergens op geen enkele, enkele site in de wereld van één enkel die niemand het is gehoord. Proberen we dat een klein beetje, stap voor stap uit te leggen. Kom, we volgen hem wat hij ons vertelt. Dus hij spreekt, begint zijn uitleg met vijf bladeren vijf uh, bladeren. Eerst heb je ons verteld over... Mm, over die noekwa, herinnert je nog? Over die noekwa. Dat is wat wij noemen dan. Parsa. Dus een scheidingslijn tussen et Probeer dat allemaal te op te tekenen. Parsa. En hier is het dan de wereld... Bria hebben we gezegd, ja. Bria. En hier zit hij haar onderste, onderste negen spheroot. En hier zit alleen maar één sfera. Dat hebben we geleerd in het begin. En dan eindigde de eerste paragraaf daarmee dat tien scherot die, die Lucqua heeft Versona, versona. Dus hier is het. Dus je de, de, de leerleding zelf en dan onderste, waaronder, onderste negen compartimenten. En dan heb je gezegd dat er zijn dertien ook, dertien bladeren. En waarom dertien en tien? Had heb je gezegd later zullen we dat om Of misschien nog een pagina zullen we hebben. Alle delen, fijne uitleg zal je ons geven. En nu zegt hij opeens, nog vijf bladeren kwamen bij. Welke bladeren? En dan dat bladeren, zegt hij dan, dat is voorlopig voor ons de Shoshana, dat is voor ons de, met een lelie. Alleen wat boven water is, dat is lady. En onderaan, nog iets wat nog niet uitkwam. <laughs> dan zegt hij dan, dat rondom de, die lady in het zuid. Kwam kwamen dan vijf bladeren, taaie bladeren. En gaat hij ons uitleggen wat hij wil zeggen. Um, Hoe soort, dus de vijf uh, bladeren, taaie bladeren, dat is het geheel van heet van vijf Vijf van die krachten van strengheid, gestrengheid strengheid van dien. Cernuqua. Oké. Okay. En die zijn dienstverrot van Orgozer. Eerst, voordat wij verder gaan, het uitleggen, eerst over die boek, zullen we eventjes hebben, over wat betekent, uh, nog een keer, maar dan op een andere manier. Eh, wat betekent zivuk delka, zi, vuk, de aka? Ziboek de ha-ha. Zivuk is dan de samen, samenvloeing. Om niet het woord kooi te gebruiken. Samen En de is van aka betekent. Sorry, rekent, uh, stotende. Stotende. dat betekent stoten. Stoten. Van het woord stoten. Stoten. Uh, slaan ook, slaan ook. Yes. Nee, ook slaan. <laughs> Je <Ja>, bent <bedoel>, precies. <laughs> ja. Oké, okay. dat is die boek daar. Alles is, gebonden, alles is daarmee gebonden. Je kan niets berekenen, je kan niets laten voortbrengen zonder je ook daar klaar is Kees. Alleen hoe je dat doet, op welke manier je dat doet, dat is daar gaat dat doen. Alles gaat rijden om. Alles is, alles, is, alles is voortbrengen. En, maar wat je moet, welke vruchten, alles is om vruchten te maken. Vruchten te maken, de ene. Nee, al hogere, geeft altijd zaad aan, al lager. Ik denk het niet dat het, het hogere, het lagere is, is minder waardig daardoor dat in het zaden lag. Absoluut niet. Hoe, kan, hoe zou, waar zou dan een hogere zaad kunnen uh, brengen? Dus alles is, aan, ook alles is op zo opgebouwd. Bijvoorbeeld leren van een, van een boek. is dus hier is hetzelfde. Waarom leer ik een boek bijvoorbeeld? Ik weet niet welke boek. Als je bijvoorbeeld leert wiskunde of filosofie. Elke boek dan ook. Ja? In jouw uh, elektricien, Je leert een boek voor iets dat je... Als je leert een boek betekent dat jij... Dat jij jezelf als lagere ten aanzien van hogere opstelt. Ja of niet? Anders zou je dat boek niet willen hebben. Niet willen leren. Ja of niet? Dan stel je dan het inhoud van het boek. Het eerste leerstof. Dient is niets, niets anders dan zaad? En jij maakt jezelf, iedereen begrijpt dat? En jij maakt jezelf ontvankelijk door leren dat, door inspanningen te leveren. Om dat te begrijpen, om jezelf de, de stof binnen te laten komen in jezelf. Je maakt jezelf tot noequa, tot vrouwelijke tot ontvanger zie je dat het is anders en in andere omstandigheden kan je bijvoorbeeld hetzelfde wat jij, jij bent ontvanger ten aanzien van het boek maar jij geeft het bijvoorbeeld door aan iemand anders, dan ben je weer in een andere goedanigheid een man, een man laat ik zeggen, neem maar een man in onze wereld aan de ene kant is, is hij uh, echtgenoot ja? dan ten aanzien van zijn vrouw dus hij is gever aan zijn vrouw, ja of niet met alle gevolgen van die <laughs> okay. aan de andere kant hij gaat zochtens, de wekker gaat aan en hij gaat naar zijn baas wie dan, wie is dan de, en hij moet slikken allemaal dat die baas, natuurlijk is uh, collegialiteit, absoluut maar binnen de collegialiteit zit toch wel de verhouding hooglaag. En wie zegt dat dit niet zo is hier. Nee, dat is natuurlijk wel alles fijn. Maar dat wil niet zeggen dat het, dat het, dat het niet is. Ja, al die verhoudingen. <laughs> of dan is het, jou, jouw chef is dan gever en jij bent dan ontvanger. Dus ten aan Precies, werkgever en, wer, en, en werknemer, precies. Werkgever en werknemer, heel goed. Gever betekent hij die zaad geeft aan lageren ja. Dat is precies hetzelfde. Of zaad. Alles doet er niet toe wat kennis. kennis. alles wat gegeven wordt, is als we, kunnen we gewoon om uh, ruw genomen zeggen zaad. En datgene wordt ontvangen. Zo is en ten aanzien van zijn kinderen ook is hij bijvoorbeeld ook dan is hij ook nog hoger ook die vader hè, bijvoorbeeld. maar ten aanzien van zijn chef is hij wel dan klein dan is hij, voelt hij, moet hij zichzelf voelt hij moet je wel toch slikken dingen eh, om de om, om die andere niet heren is dat doet dat er niet zo is het zo is het alleen in het geestelijke is hij hoger je moet meer geven Heel iets anders. Maar geef op een andere manier dat niet zoals de verhoudingen van ons in onze wereld. Wie meer kan geven, die is hoger. Dus Dat er moet ook bij ons competitie zijn in ons, bij ons. Dat wie van jullie wil, wie van ons wil hoger zijn, je moet meer geven. En, als, en jouw bereidheid om meer te geven, betekent dat jij hou voortgang boekt. Niet wat je pauw, maar wat je pagina's maakt in zoger, Maar als gevolg van de studie dat jij bereid bent om te geven, dat je niet alleen in geld of datheid gedoe, maar dan ook van jezelf geef, meer geven. dat is dat jij verder Dus dat is dan een boek dat we dat goed onthouden dat alles draait om, om dat ding. Anders kunnen we niet, niet, niet hoger komen. Dus een hogere traptreden en een lagere traptreden traptrede zijn altijd zo. Hoger is altijd mannelijke en is een en, en, en lagere is, lager is altijd vrouwelijke. Dat wil niet zeggen dat mannelijke is alleen... Is alleen de taak van een mannelijke is alleen maar om te geven aan een vrouwelijke. Anders zou die dat, zou dat, komt het niet tot zijn vervulling. En vrouwelijke moet ook weer ontvangen... En weer aan kinderen geven. Dus aan weer voortbrengseling. Zo is het opgebouwd alles. En zo zien we ook in de malgoed. In de noekwa. Maar eerst over die. Over. Over. Um, zeeboek de Altijd. Zeeboek de elkaar, Altijd plaatsvindt op wat? Op datgene wat al. Klaar is voor zeeboek. En dat is altijd. nukwa Of malgoed altijd op maalgoed, niet op, uh, op een andere sfeeroot. Geen enkele sfeera is klaar we hebben gezegd, er zijn vijf stadia voor nodig om tot iets een, een volwassen wens te komen, ja, of volwassen toestand te komen. En alleen volwassen kan uh, boek maken, ja? of niet? Kind kan niet boek maken, kind kan niet tot samenvloeding komen en daarom is altijd zivoek dus wordt altijd gemaakt op malchut, malchut. Of later zou dan in het silut, op al de correctie plaats in de tikun, waarbij het op zoet komt, en achter de zoet plakt zich maalgoed als het ware bij, plakt zich aan, en maar het is ook toch wel altijd op, maar goed, altijd op goed wordt zivoek gemaakt. Dus altijd zijn er Licht, ja, licht en. en. klie. En tussen hen is die interactie die. licht geeft. en. klie. ontvangt. Zie, Max maakt als het ware. poorten open om te ontvangen. Nou, om kracht te hebben, om poorten open te zetten, om, om het licht te kunnen ontvangen, dat is ook een stadium. Dat moet ook weer groeien die nokwa al voor een zij in staat is om dat te doen. Dus eerst toen zij alleen maar eindsverhaal was en tien en negen onder... Het is alles. Maar hoe, hoe verder, hoe verder kan zij dan nu tot groei komen? Gaat ga het zo er ons nu uitleggen. Hoe komt het nu verder dat zij gaat, in staat wordt gesteld om het licht. Want hier zit ze in licht. Hier zit ze in licht, ja. Absoluut zit licht. En hier is het geen licht. Er is wel licht, maar niet geen licht. hoogmaak. Wat we zeggen, licht. En nu wil ze dan licht als het ware doorgeven of meerdere verot te hebben om groot te worden waarom groot moet zij worden? alles moet groot worden, alles is geschapen om uiteindelijk groot te worden niemand kan zeggen ik wil, ik wil, ik wil maar een, een klein blijven uh, zo is de wet alles moet komen tot zijn, tot zijn volgroei met pijn, met alles, met maakselen, met, met allerlei ziektes, maar het volwassen, Het was maar het volwassen betekent in samenvloeiing met het hoger. Het was doen. Niet te zeggen van, uh, ik doe dat niet, huh? uh, dit, uh, weet ik veel, ik haat het mannelijk, of dat, of dat. Je moet wel komen tot iets waarbij Innerlijke vrouw moet die dienstgroot in zichzelf opbouwen. Wat je doet met mannen is het van ja de eigen zaak. Je hoeft niet of je meer doet of je minder doet. Ik wil niet zeggen dat je volwassen bent. Erdoor. Maar dat je in dezelfde de kracht opbrengt om volwassen te worden. Om, zo, om zoveel mogelijk schiroot in jezelf kunnen waarnemen. Dat is het waarste Hoe gaat het al in zijn werk? Zo. Komt licht, we hebben gezien, en klie, klie kan zijn zo, ketter, ochma, uh, bina. en dat we zeggen zo, en dan een maal goed, klie. Klie. Mm -hmm. kli. Dat weet wel, wat voor klie is dat? Klie, wat is klie? Kan alles zijn. Als ik nieuw, als ik lees een boek over, ...over elektriciteit... Elektrici elect ...of iets daar, doe niet toe... ...dan ben ik op dat moment... ...mijn instelling is... ...dat ik ben dat moment mijn klee. Ja? ...en de inhoud van het boek... ...is licht... Ja, ...als ik nu... ...jullie hadden net koffie... ...dus jij... een mens... ...en jij wil drinken koffie... ...vind het gezellig lekker... er Maar op dat moment... ...jouw mond wordt als het ware je macht is jouw wens tot ontvanger, tot klie en koffie is dan het licht voor jou gever. voor jou dan zie je dat, alles is hetzelfde, hetzelfde verhouding dus daar komt, daarop komt het licht en afhankelijk van de kracht van de klie wordt het zeeboek is je gemaakt of mm, de samenvloeding. En als het, laten we zeggen, als het mm, alles hangt van de maalgoed waar de maal goed is, van de waarneming. maalgoed kan in waarneming hoger zijn, hè, zo tot de komen, Maar het binak kan ook zo tot ketter kan ook tot, tot ketter komen. Als het zo klieg is, als jouw wens zodanig is dat je tien dingen in jezelf al waarneemt, dan betekent volle, volmaakte wens of volmaakte ontvangst. dat jij kan in staat zijn om volmaakte, om alle tien smaken te, naar binnen te krijgen. Als je nog niet voor een bepaalde wens of vooral de... bepaalde... Gebaagd. Genoeg. Doet er niet toe wat. Zie dat het absoluut niet doet waar we het over hebben. Maar wij spreken over het geest. Dat jij dat niet kan, bijvoorbeeld als maalgoed. Als, als uh, shoshana, ja? Shoshana. shoshana. Shoshana. Shoshana. Wat betekent dat? Dat is een toestand waarbij die maalgoed is gekomen hier te staan. Maalgoed kwam hier te staan. Dat is de toestand van van Shoshana uh, van uh, Lely onder de dormen. Het is alleen of je koffie drinkt, of je dit, of je dat. Het is alleen op jouw niveau, of ten aanzien ook nog van jouw wens, wat jij, waarmee jij te werken, wat, wat jij, welke jij aan het corrigeren bent. <coughs> Alleen als wij spreken over Sustana, dan spreken we over de, alge de algemene opbouw. In het in, spreken we over hetzelfde verschijnsel als, als bij jou met koffie, of met andere dingen. Maar dan spreken we in de, in de bouw, in de, in de hele structuur van de schepping. Want hier komen nog bria, brillage, het en onze wereld, etc. Dus dat spreken we over een bepaalde plaats op de, de levensbol. Maar precies hetzelfde gebeurt ook in elke detail van de schepping. Als je geen kracht hebt of een klein beetje kracht hebt ontwikkeld, ontwik, ontwik, dan kan je alleen maar één sura er in jezelf ervaren. Dus alleen maar het kleinste licht kan je erin laten komen, alleen licht nergens. En zo gaat het verder jouw jou ontwikkeling. Iedereen ziet het? Nou, misschien is hetzelfde nieuw <coughs> met die Shoshana. Eerst heb je gezegd, zo heeft de schepper haar geschapen, dat ze heeft er een ijsgeraai boven en negen onderaan. En natuurlijk door onze toedoen, want daarom zijn ze zielen van mensen. Zeeuwen, en de zielen dan euh, doen hun werk hier op aarde, op gebeden, etc. En ze dan dragen bij aan die noekwa die en dan wordt het stimuleren haar om te groeien als het ware en dan wordt het die degencirot die komen dan stap voor stap boven het water boven het water en ook de hele mens die doet precies hetzelfde de hele mens samen draagt bij aan het compleet worden komen van die noekwa Hetzelfde spreekt ook Tora over Sarah die een kinderen heeft gehad en dan opeens één kind of dat en dan de andere die konden niet barnen en allerlei andere dingen. Krachten allemaal spreekt over die krachten. Geen woord over mensen. Oké. Okay. Zo so, nieuw wat je ons zegt nu. Entschraat, dat is dan de toestand van laten we zeggen nog een keer. Dus nu gaan we over die uh, over die uh, lichten. Dus licht laten zeggen licht. 5, licht 4 licht 3, licht 2, licht 1 en licht 0. Die hebben ook namen, nefens. Ja, we hebben dat kun je allemaal lezen bij ja. ons. Nevis, roach, mesamaar. Maar schematisch doe ik het zo, oké? Okay. En hieronder, hieronder hebben we ook hier Kilim. Dan hebben we ook hier Kli. Keli, kli, Kli. Ah, hier is het omgekeerd: Kli. Nul, Kli. 1. Want die zijn altijd. Die zijn, we hebben dan een andere, andere manier van werken. Dus met lichten gaat altijd het laagste licht naar binnen. Ja, of niet? En met de Kilim komt eerst in de hogere Kli. Komt eerst. Ehm, uh, laten we zeggen zo. Maak okay, je het ook zo. Dat vind toch. 5, 4, 3, 2, 1 en 0. Oké? Okay. Dus de hogere kli, de, de eerste is die je ontvangt. Dat hebben we al gezegd. En, en hier is de maal goed, hè? Hier is de maal goed. Hier is de maal goed. Als een knie in staat is om alleen maar één licht te ontvangen, dan is alleen maar dat is staat boven het water. Als twee in staat is te ontvangen, dan zullen twee uh, kunnen licht ontvangen of behagen ontvangen. En zo voor zo gaat het ook. Als de derde klaar komt om te ontvangen, dan is het. Is het de derde. En nu heb je voor de, spreek je over Orgoseur. Uh, over de over licht. lichten. Nou, wees schema's, maar het betekent zo. Hoe kan het licht hier binnenkomen? Als het licht komt hier, laat ik zeggen, dat het licht, dat het, wat we zeggen dat het zo so sterk is, nu, dat het uh, de kli, dat dit mal goed kan al licht ervaren. Dat betekent dat maal goed nu. Uh, Oké. Okay. En de kli zet altijd voor het licht zet een massa op, een massa, Massage Betekent massage, massage. scherm. Dus altijd een Christus zet een massage op... ...om het licht niet zomaar binnen te laten komen. Okay. Want anders zou het ontvangen worden. Ontvangen zijn gewoon zonder verdienste. Gewoon en wij zouden geen smaak voelen in het waar wij ontvangen. Dus altijd wordt hier massage. Massage betekent dat die goed eerst altijd... Uh, loopt als het komt altijd naar boven tegen de keten, Net zoals met net zoals met Shoshanna. Maar hier hebben we wel één, één sfera. Maar eerst is het eerst altijd zo, de toestand de eerste toestand de toestand dat zeggen toestand 0. Het is altijd zo dat één spiraal onder en boven geen Oké? Okay? De eerste toestand. De, de eerste toestand van correctie. De eerste toestand. Wat is de toestand nu? Uh, de eerste toestand. Van correctie. Van correctie. Is. Toestand zo dat er ni niets boven is. En alles is onder. Oké? Wie daar dus Dat is als een parsaal. Dat betekent. Scheiding tussen licht daar waar het licht wel is en tien, tien onder Tweede, dat is dan de toestand toestand van van leli lelie onder onder de dormen dat is wat zeg: het toestand noem je dat toestand Waarbij 1 en, en 9 onderaan. Iedereen ziet het? Oké? Okay. Zo gaat het. Maar betekent niet dat dat ketter. Betekent, wat betekent dat? Het betekent dat maalgoed, alleen de maalgoed, die weerkaatst het licht. Wat betekent hier 1? Uh, wat betekent 1, 0 en 10? betekent dat er geen weerkaatste kracht is, geen kracht bij mij is, om het licht te ontvangen. Hier betekent dat, dat, dat vijf lichten boven zijn, bij vijf lichten, en vijf, klin, klin, departementen, boven zijn. En deze, en licht probeert hier te komen, en de klier alleen, alleen heeft de kracht om nee te zeggen, om, om weer te katsen, om niet te laten komen, niet binnen te laten komen. Niet binnen te laten, helemaal niet binnen te laten. Dat betekent alleen maar, dat betekent, maar ook de kracht, moet je ook de kracht hebben om niet binnen te laten dat betekent dat, dat voor jou is het een koninklijke tafel, koninklijke tafel die is voor jou en jij zegt: zo so, dank Nee, ik ga niet. Jij weet het, want jij weet dat al. Oh, jij zal het allemaal in jezelf En Jij zegt: nee. Dat betekent deze toestand. Lili Le onder de toren betekent al de toestand waarin wanneer al wanneer de lili al één licht kan weerkaatsen. Betekent voor weerkatten betekent dat één voor één licht heeft zij al met één licht heeft zij al overeenstemming bereikt hoe gaat het? dan gaat het zo met deze voor de na, betekent, betekent zo dat negen zit dan onder en hier is één hè? één betekent de maalgoed maalgoed die onderaan moet staan die is boven gekomen hier naartoe die kracht heeft opgebracht om naar boven te komen maalgoed heen maalgoed die is dan opgeklomen hier naartoe en die heeft alleen maar dus negen schuld onder haar en waar hij alleen maar voor één heeft zich heeft kracht gehad om om, om die te ervaren. Je kan niet het tekenen zoals een mooi dat tekenen. Maar betekent zo ook altijd. Licht komt, laten we zeggen, het is maalgoed. Komt licht, aankomende licht. En de maalgoed kan het licht weerkaatsen. Ja? Dus licht komt, laten we zeggen, in vijf verschillende gradaties. Zo is niet zo mooi, maar. 0, 1, 2, 3, 4 L 1, L2, L3 L2, L2, L0 oké, okay? lichten en de kli kan het weer katsen of K0 of K2 ja? 1 of K2 als hij nog kracht heeft, K3 en de hoogste kracht dat hij heeft kan je ook tot K4? Wat overeenkomt met het licht dat binnenkomt. Oké? Dat heet Oriashar. Oryasar. Dat betekent directe licht. Of Gassadim. Niet altijd Gassadim, we zullen zo vertellen waarom Gassadim. En waarom? Oor wat is allemaal verschil? En deze heet, deze heet, Oor, Oor Gozer. Gozer, gozer, betekent terug. Terugkatsende. betekent terug als, als, iets, als ik de kracht heb om alleen maar één lichtje, onderste lichtje, te kunnen weerkaatsen, betekent, betekent, dat ik, bevatting kreeg. Alleen van, van datgene wat bij mij af aankomt. Alleen voor één tiende. Van Help zelf. Het kan van alles zijn. Van smaken. Van uh, bevatten van iets. Bijvoorbeeld wat ik nu zo leer, uh, Een jaar geleden zou ik het absoluut niet in staat zijn. Omdat om maar iets te begrijpen. Kun je je voorstellen? Zo, gaat, zo snel gaat het nu. Iedereen begrijpt het? Dus het is niet het iets dat jij leert dat je de jaren Ik ben begonnen al, een jaar of drie geleden begon ik, of vier jaar geleden begon ik aan zoger. Vroeger ook een beetje. Net als, net als, als je geeft aan een mens. Een uh, stof der aarde. profeet Zo is het, zo is het ook mijn volk, absoluut niet. ik ik ook drie, drie jaar, vier, vier jaar geleden, heb ik ook absoluut niets begrepen. Prachtig, mooi. Hij heeft het gevoel dat jij bezig bent met, met geestelijke. Ja, dat is goed dat jij dat goed Iedereen moet het zoger leren, van de zoger komt Messiah. Dit bevrijder komt van de zoger. Maar, maar hij snapt absoluut niet waar het over gaat. Zo elk jaar heb ik het wel geprobeerd. Had ik, absoluut niet. En was nieuw ben ik bezig zodat ik mij gegeven word. Daarom ben ik ook ertoe overgegaan om dat te geven. Anders zou ik het niet doen. Als ik dat een jaar geleden zou, ik zou het niet eens in mijn hoofd kunnen halen. In je hoofd halen betekent van boven. Alles komt van boven. Ben ja, je ja. ...waarom kwam het en nieuw en niet, en, niet, en niet eerder... ...zo betekent dat ook... ...dat... nieuw misschien... ...haal ik het... ...voor een tiende. ...het reddel van welke... ...haakt alles altijd van jou af... ...jouw bevaarting... ...en niet algemene bevaarting... ...maar natuurlijk... ...hier staat... ...bevaarting voor alle kiesgeroven... ...en jij moet er in staat zijn... ...als je in staat bent... Om doordringen in wat daar geschreven staat. Op allerlei niveaus. dat kan ook tien niveaus zijn. Zo is het. Precies Be hetzelfde moet dat betekenen dat jij nu al kan in staat bent om het licht van Zoger te weerkaatsen. Dan kan je iets ontvangen. Bete? Of zelfs niet weerkaatsen. Alleen weerkaatsen en niet ontvangen. Net zoals hier is alleen weer maar nog geen kracht heeft om te ontvangen. Dat is ook goed, dat is ook een soort bevatting wat we nu bijvoorbeeld doen, wat jullie doen, wat wij, wat wij doen nu hier. Het zelfs niet kan nog bevatten, maar door luisteren, door verlangen ernaar dan, dan op dat moment al kleine stukken killing worden al opgebouwd. Dat is net zoals wat je bij dat eerste doen en daarna is dus een tekening het net zoals omdat we tekenen, precies, precies. Precies, omdat we om tekeningen houden van absoluut. Kijk, dat soort tekeningen. Ik heb het ook geleerd in Israël, met al die tekeningen. Dat wil ik absoluut niet uitkomen. Met al die tekeningen. Ik zou het liever absoluut geen tekeningen maken. Maar ik heb ook geen tekeningen, absoluut. Niet nodig. Maar alleen nu in het begin een beetje buiten. Maar niet hangen aan die tekeningen. dat ja, maar wat dat betekent, weerkraatsen, wat hij zegt om. Even <coughs> afmaken wat hij zegt, afmaken. beginnen met. Hij zegt, um, hoe zit het? Hei, Gvorod, Shellu, Kwa, vijf, 5 die vijf. Wat wil ik zeggen? Wat betekent die vijf, vijf bladeren? eerst was het zo eens schera boven en negen onder en nu gaat iets gebeuren nu gaat hier deze dit scherm bij haar voller worden dus de kracht van het scherm kracht van van weerstand aan het licht toen had ze alleen maar van boven ontvangen, alleen één boven en negen beneden klaar is Kees en nu groeit haar eigen kracht, begint te groeien, groeien. zoals met een jonge, jonge meisje bijvoorbeeld. begint ze allemaal voller worden, etcetera. en vormen komen. Ze. Zo begint ook haar nieuw. Hier komt haar scherm, komt hier ook vijf krachten in haar. zeg so, het is ploeteren wat ik doe. Hoe kan ik dat geesten? Hoe kan je het geestelen? Maar ik Ploeter, een beetje, dat ga maar zo eruit het is niet tijd te leggen, maar het moet er een beetje. Dus vijf krachten worden in haar nieuw opgebouwd hier, alleen qua kracht. Het is nog qua potentie. Van binnen nog kracht, resistentie als het ware. Vijf krachten worden hier in die massagnieuw opgebouwd. En dat is wat we noemen, een nieuw massag, een soort scherm wordt opgebouwd. Maar die hebben nog geen kracht om weerkaatsen het licht. Om weerkaatsen, echt weerkaatsen, want als je weerkaatst, wat doen wij met weerkaatsen? Dan maak je hier een soort, maak je hier een soort poort. Voor poorten zeg je dat. Ja, poorten maak je open, waarin het licht binnen kan komen. Je maakt jezelf wijd open als het ware, dat het licht binnen kan komen. En hier heeft ze dat ook nog niet. Wat doet ze dan? Dan kijk naar een, een, een meisje als een, een, een, een tien jaar of zo. Zo van zichzelf, voor. nee, nee, nee. Weet je, allemaal buiten Zo, hè? Huh? Vechten, vechten net zoals een, een, een wilde, wilde diertje nog. Weet je, later komt alles. Maar eerst, weet je dat, en gedragen zich net zoals jongetjes. Nee. en dan zijn er vijf krachten... Ja, we zijn geen huh? Nee, ja. En dan vijf krachten, hier, vijf krachten. Nee, maar, maar ik bedoel dat... Stout doen, stou doen. En dat is precies hetzelfde, want hoe komt dat? Omdat hier wordt bij haar eerst de stoute krachten, als het ware. Die, die niet stoute krachten, maar de dus krachten die bij haar als stout uh, ervaren worden ze wil stoer doen ook, waarom? ze voelt in zichzelf die gwoerot opkomende gwoerot die krachten van van aarde, van resistentie van die krachten, ze moet het ontvangen later om ontvangen ook de ontvangen baren en alles dan moet ze ook die krachten opbrengen mannen hebben het niet nou mannen, de mannen wel stoer te zijn, maar ze hebben het ook natuurlijk, als alles heeft het, mannen hebben het ook natuurlijk, maar ten aanzien van vrouwen hebben ze dat op, op een andere manier maar vrouwen hebben, weet je wat, allemaal vrouwen daar zitten. Welke krachten zitten. Met allemaal leren we nu van vrouw kunnen we leren aan de hand van die shoshana. Weet je? En niet dat wij wat natuurlijk, zo zien we hoe, hoe verschillend wij ook zijn. De vrouw heeft ook mannelijk-vrouwelijk. Mannelijk ook heeft mannelijk vrouwelijk van alles bestaat uit die twee krachten. En toch helemaal groot verschil. Terwijl een uh, religie zegt om um, ze zijn botnadel moet je wel doen. Maar her, natuurlijk moet je haar onder knieën krijgen, maar wel, maar, maar, maar uiterlijk moet je alles Alles moet je natuurlijk, maar, maar je moet haar wel natuurlijk haar, dat ondermijnen, dat is natuurlijk, maar uh, uiterlijk alles allemaal samen zitten, achter aan de tafel, samen. Dan, dan, dan. Maar het is zo en zo is het. Maar kijk, dus hier in haar opkomen nu vijf krachten in haar, dat heet massaag, scherm. En die vijf krachten die nog in haar opkomen nu, die nog geen kracht hebben om het licht uh, in termate weer te kratzen, dat er licht binnen kan komen, die heten dan, dan vijf taaien. Vijf taaien, uh, bladeren van Lely. Dus ik wil niet tekeningen, mooie tekeningen maken, maar het is hier net, is net of zij, die Lely zit hier, en hier zitten dan vijf van die vijf bladeren waarin ze zit binnen, Zij is dus Ze is licht, ze is vol met licht, ketter. Maar rondom haar komen die dus beeldspraken, als het ware wat zo rond beeld brengt, dat die vijf krachten die in haar al zijn. En die vijf krachten, of dat zijn uh, vijf bladeren, bladeren, vijf bladeren. Ja? Yeah? Van lady. Ja? Die vijf. En dan guroot. Hij zegt, ja, kijk eens dan. Hij zegt nu, vijf guroot. Die vijf. Vijf bladeren. Die vijf. Eh, bladeren. Hij zegt, vijf guroot. Um, en laten we zeggen dat stot, het, het anders is, dat het lijkt of het anders is. We zullen zien eh, dat die vijf bladeren, die vijf gvorot, die hebben we gezegd hier, dat zijn die vijf krachten die, die hier zitten in potentie, poten in haar scherm, dat die zijn tien vier van orgozer. Tien vier van van, van weerkaatsende licht. Eigenlijk, hij loopt zichzelf voor de voeten. Want later zal dit dan wel uitleggen, onder ook on, in dezelfde alinea Dat het, waarbij hij he niet we, weer zichzelf weer, weer spreekt. Maar hij he zegt, geef ons eerst aan <coughs> dat het gvorod zijn. Maar gvorod, later zegt hij dan in dezelfde alinea dat gvorod zijn pas. Die vijf, die eerst zijn zij. Als vijf, zeg het, als vijf taaie, taaie, hoe zeg je dat? Taaie bladeren. Het is niet, is niet mooi om te zeggen kroonbladeren. In het Nederlands zeg je kroonbladeren. Ja, oh, kroonbladeren, erg mooi. Kroonbladeren, precies. Dan kunnen we weten, dan verschilt Oké, okay. die vraag, kawaif, kroonbladeren, oké. Okay. Dat doet er niet toe. Maar vijf bladeren, laten we zeggen vijf bladeren. Dat doet er niet toe wat? Belangrijk we dat we het gevoel bij bijbrengen. Maar die taaie bladeren betekent dat dit nog niet geen weerkaatste licht kunnen doen wanneer kijk, wanneer al de krachten zijn om van die noekwa om licht weer te katen, zodanig dat het licht al binnen kan komen dan spreken we al van vijf voor ja woord betekent op al de krachten die die in haar zijn want eens komen. Stap voor stap. Stap voor stap. Ik probeer eigenlijk onder woorden te brengen. De kracht van Nukwa, de kracht van vrouwelijke malgoed, is groot. Onthoud dat. Laten we het zo doen. Okay, okay. Laten we het zo doen. Theater Hochma, laten we het zo doen. Um, Zij Rantin heeft de kracht van Hassadin. Dat is zijn, zijn, zijn. Zijn kwaliteit, zijn eigenschap. En malgoed leeft van Gurod. Oké? Okay. Dat is dezelfde kracht, zelfde kracht, alleen bij mannelijke gesedim is. Dat zijn twee krachten die in het heelal zijn. Ja of niet? We hebben gezegd kracht. betekent ook dien. De kracht van dien, de kracht van beperking. De kracht van gestrengheid, dat is altijd vrouwelijk. Onthoud dat alles. Vrouwelijk is de kracht van Gorot, is Gorot. En de kracht van Ghassadiem is genade geven, dat is mannelijke kracht. Dus het lijkt wel alles zo in onze wereld, alles omgekeerd. Omdat wij nog niet klaar, omdat wij niet gecorrigeerd zijn. Daarom lijkt het allemaal zo. En de kracht van ketter Gogma en Bina. Ik bedoel, in de, in de, niet in de Zeerampin, want Zeerampin heeft ook, ook zijn eigen Keter Gochma Bina, ja of niet? En Malchud heeft ook Ketter Gochma Bina, maar ik bedoel dat niet. Ketter Gochma Bina in de Keter Gochma Bina. Dus ik bedoel de kracht van, van de eerste ja Daar is de kracht van, oké, okay. is dus ook de kracht, daar is ook de kracht van, daar is hun kracht is natuurlijk Gochma. Ze hebben dat niet nodig, maar het, hun kracht is, is natuurlijk Chochma. Chochma en Chassadim Of Chochma, laten we zeggen Chochma. En dan zit Bina, heet ook Chassadim, natuurlijk. Chassadim, maar het is in bron, in, in de kim. Maar echt uitgewerkte Chassadim, uitgewerkte kracht van genade, is zeerampie. En uitgewerkte groot is natuurlijk in in Oké. Okay. Dus Groot is niet slechte kracht. Het is absoluut, het zal allemaal beide krachten zijn in het heelal. Maar hier spreekt je bijvoorbeeld vijf vooroot. Hij zegt over vijf vooroot. Hij spreekt ook over vijf vooroot. Wanneer zij vijf krachten heeft in zichzelf om aankomende lichte weerkaatsen, dan heeft zij ook vijf vooroot. Maar wanneer zij nog dat niet heeft, wanneer zij nog vijf brood, nog niet heeft, maar heeft zij nog in de vorm van, in de kiem, nog in de vorm van vijf krachten, wat we zeggen, vijf taaie bladeren, die als het ware hier zijn, bij de omringen, omringen die eens verraad, dat is een lelie, dat is een lady, en die wordt omringd door vijf woontje tekenen, fysieke tekeningen maken, mooie tekeningen, maar die is als het ware omring. dat is de omringing, dat is dan, dat is die vijf, die vijf bladeren. Dat is die vijf bladeren, kan je het maar, zo spreken over, langzamer gaan zullen we dat ervaren. Maar wat betekent vijf bladeren, taaien bladeren, dat dit nog niet, dat, dat die noekwa nog niet in staat is om de kracht op te brengen om voor die negen, negen spheerot, dat onderaan liggen onder haar onibria, om daaruit weerkaatsend licht zodanig te weerkaatsen waarbij zij alle negen in staat is om alle negen als het ware, omhoog te brengen waarbij zij alle tins kan ervaren moeilijk maar wij komen wel aan woorden het is erg moeilijk om een woorden aan woorden te komen oké okay? dus hij zegt Vijf woord, wat in vijf, ze zegt vijf, eerste regel vijf, uh, tij, bladeren, hij zegt vijf woord. Als we bij het einde komen, dan zegt hij dat iets anders, helemaal wel correct, maar wat ik jullie al vooraf kon zeggen, vijf woord is al wanneer ze al vijf lichten aankomende lichten kan weerkaatsen. Dan heet het vijf woord, want woord is al kracht. Heilige kracht, scheppende kracht. Van Nukwa. Van Oké? Okay? Ik ga even voor, voor, vooruit lopen. Maar dat licht wat binnenkomt. Dat licht van, van Zierampien. Mannelijke licht wat binnenkomt. In haar. In haar. Want zij, zij maakt als het ware die. die poorten open. En die poorten, dat zijn dik voor rood. krachten gvorot die poorten die zij open maakt, poorten, waarom poorten gvorot is de kracht van noekwa, van lagere en daarin komt het licht van Chassadim. en Chassadim is, is dunnere hogere en als dunnere komt in een lagere in een, in een dikkere dan is het net of je, of je in een poorten komt ten aanzien van hogere is het verhoefd. Zodanig verhoofd, dat het net of je of binnen de poorten binnenkomt. Net als je binnenkomt. Het is net zo dat de zee, Rietzee werd voor het volk Israël werd tot twee kolommen. Dat is, daar wordt ook daarover gesproken, ergens anders. Niet over de zee, dat de zee erg ging ergens. En daar interesseert ons absoluut niet. Misschien was het wel een, een in natuurverschijnsel toen ook misschien zelfs van de, van de schepping, van de wereld is het misschien zo uh, uh, voorbestemd dat een keertje so het zo zal gebeuren, maar dat interesseert ons absoluut niet. Wat zit dan de natuurkunde? Maar, maar dat is het Iedereen ziet het, het? Dus, Kvorot, wanneer zij in staat is om vijf lichten, vijf, vijf van haar lichten weer te kaatsen. In samen, in samenwerking te komen, in samen spel te komen met die krachten. Om zij naar binnen te laten komen. Dat betekent dat Gafadin komen binnen en zij heeft maar haar wat de hele bedoeling is. De kracht van de Noekwa is natuurlijk Gorot. Dien. En weet je hoe een vrouw dien in zichzelf heeft? Wie denkt dat een de vrouw zo lief is? Die, die, die, die heeft absoluut geen understanding wat vrouw is, en welke kracht in vrouw als je speelt. Natuurlijk zijn vrouwen, weet je, dan al die duizend jaren, jaren comedie van religie We hebben van haar natuurlijk gemaakt, van haar een, een schatje, weet je, maar welke kracht is zitten in vrouw? En daarom een man is belangrijk toch wel dat jij, of een man er doorheen toe, dat je toch een vrouw toch wel, toch doet u niet mannen, vrouwen, ik zeg het, ik krijg nooit een onze wereld, of dat of dat, maar dat je leert veel als je vrouw naast jou zit, dan je veel dingen die, die, onvoorstelbare dingen die vrouwen hebben, die kracht in zichzelf. Ik zou een kind laten rijden, weet je wat het is, het is de schepping van de wereld. Maar, wat is de bedoeling? De vrouw, de kracht van de vrouw is gborot. De basis, de leef van gborot. Maar de grootte zijn strengheid van, van, de, van de wet. Ja, gestrengheid. Ook dat is voor haar niet genoeg. Die gestrengheid van de vrouw, die grootte, die moet verzoet worden. Verzoet betekent komen die moet uh, in zichzelf licht chassadim, genade ontvangen worden. Genade ontvangen, zelfs het ware van een mannelijke... Het is niet over onze wereld. Ook in onze wereld moet het ook natuurlijk zo zijn. Maar het betekent ook qua krachten. Dat de vrouwelijke moet ontvangen. chassadim in zichzelf. Wat is dan? Dan haar kwaliteit. Haar eigen kracht. Haar basis is gvorot. Ik denk dat een vrouw lief is dan. Ze wordt een comedie. Maar de vrouw, haar eigen kracht is een gvorot. Maar zij ontvangt dan in zichzelf. Het mannelijke element. chassadim, genade licht. En dat maakt die koroot leefbaar. Ja? Die maakt dan, die brengt daar een geur, die brengt het, uh, leven in haar. Anders te veel koroot is te zwaar. Daarom is het, en dat is ook geen, dat is ook geen ware realiteit. Als het ware. Dan moet ook een mannelijke kracht, als het ware, dat weet niet dat ze moet trouwen en allemaal de, onze artsen Natuurlijk is het makkelijker, maar het kan ook moeilijker zijn. Maar, betekent dat zij ontvangt dat, en die korot, de zeerampje, hij heeft gesadim, dus mannelijke kracht, ja, haar man, we hebben gezegd, die geeft haar, die geeft haar eigenlijk ook niet helemaal gesadim. Hij, hij geeft haar ook gesadim, maar de, van de kant van de linkerkant, gesadim is ook rechts en links. Hij geeft ook haar chesedim naar de kant van zijn linkerkant ook. Want alles moet er nou komen. Zij geeft ook haar ghazadim, maar dan wel van zijn kant linkerkant. Dan kan zij... Hoe kan een man... Laten we het zo gelegen, Hoe kan een man een vrouw ertoe brengen dat zij bereid is. Natuurlijk op een gezonde manier. Niet op een verkeerde, perverse manier. Maar de, hoe kan een man een vrouw krijgen... Zover dat zij uh, zin krijgt voor hem. Maar ja, zin krijgt bedoel ik in de zin niet in uh, de platte. zin krijgt om samenvloeiing met hem te doen. Om met hem mee te gaan. Ja, dat wil niet, hè? Hoe krijgt ze dat? Hoe kan een man dat doen? Altijd eerst moet je aanwakkeren haar. Door zijn eigen gvorot. mannelijke gvorot. In zichzelf mannelijke geworod, weet je wel, maar mannelijke precies mannelijke kracht mannelijke geworod wat krachtige kracht hij moet, dat heet, dat heet dat hij haar neemt naar zichzelf toe, link met link links, omhoog, wat zeggen trekt haar naartoe, om in haar die krachten voor haar wensen, haar als het ware op te wekken voor samenvloed dat is wel de eerste fase dus eerst altijd trekt ze die zodanig zodanig ze zien in zee het is geweldig wat ze willen zien wat we allemaal zullen leren altijd eerst trekt hij haar op naar van haar links want zij haar kwaliteit van een van een, van een, van een, van een, van een maalgoed is altijd koraal, dus altijd links hij brengt haar eerst omhoog naar links precies dus dat de man doet ook in onze wereld hij moet haar opwekken door zijn linkerkant, want zijn kant, eigen kant, is chassadin, en zij, en zij, hoe kan je dan een vrouw met een chassadin uh, opwekken, niet, eerst met krachtige kant van een man, die heet, die heet dan, uh, goorot, maar dan, algemeener bij hem is Ghazadim. maar ze, binnen zijn Ghazadim zijn ook twee krachten, want een man heeft ook twee krachten, ja of niet, aan de ene kant heeft hij ook rechts, heet je dan Gassadim. Gassadim van Gassadim. En links heb je dan Gworod van Gassadim. Links heeft ook man, heeft ook een linkerkant. Hij heeft ook, ook Gworod in zichzelf als het ware. Maar die Gworod zijn toch wel van de kwaliteit Gassadim. Dus man altijd brengt haar eerst naar links. Links bij links. Waarom? Alles is naar, naar eigenschappen van... Alles moet overeenkomen, kwamen naar regen, komen van eigenschappen. Vrouw reageert bij man door een vrouwelijke kant. Iedereen begrijpt het? is absoluut geweldig als je dat allemaal gaat. Dus een vrouw reageert bij man natuurlijk door, door zijn vrouwelijke kant. Vrouw reageert. Wat wil je doen? Dus een man denkt natuurlijk dat hij stoer wordt. En als je stoer wordt, dan toortoon je dan juist de vrouwelijke kant als een man stoer doet dat is absoluut dan, dan, dan, dan, natuurlijk is het aantrekkelijk uh, lijkt het wel aantrekkelijk te zijn maar als een man alleen maar stoer alleen maar linkerkant is alleen maar stoer, stoer is dan heb je geen dan, dan uh, aantrekkelijk, eerst aantrekkelijk om te zien aan een vrouw maar het is snel afgelopen het is direct afgelopen ja, de man moet die gisteren opbrengen Betekent dat ook na de zieloek na de zieloek, na de samenvloeing, moet je niet direct zijn rug toekeren aan haar dat is wat doet de store man ja. maar ja en gaat direct gaan gafel maar hij moet ook dan nog de kracht hebben in zichzelf de aantrekking tussen de scheppende kracht in zichzelf nog op dat moment nog opbrengen waarbij hij nog meer in staat is en dat trekt de vraag <kwijnt> aan. En niet direct dat hij, dan, dat hij dan allemaal hard naar boven hebt getrokken en, en, en, en, en klaar is geest. je Dus je alles willen leren dat natuurlijk is het erg moeilijk om eerst te ervaren die krachten. Maar stap voor stap zullen we verder gaan. Zullen we komen tot, tot begrip, tot het ervaren hoe dat allemaal in elkaar zit. Okay. Moeilijke les, geef niets, ga verder. Oh. Oh.